Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Gevloed met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn er vandaag opnieuw demonstraties van gele hesjes. De beweging die zich afzet tegen het beleid van president Macron. De politie had rond 9 uur vanochtend al ruim 300 mensen gevraagd naar hun identiteitspapieren en hen gefouilleerd. Een deel van hen is opgepakt, mogelijk omdat ze gewelddadige plannen hadden week zaterdag liep de demonstratie in Parijs helemaal uit de hand. Een deel van de gele hesjes zocht de confrontatie met de politie... stak auto's en winkels in brand en richtte vernietigingen aan bij de Act de Triomphe. Bij het monument staan nu busjes van de Franse ME. Er is veel oproepolitie op de been om te voorkomen dat het opnieuw uit de hand loopt. Uit veiligheidsoverwegingen zijn enkele metrolijnen in de hoofdstad afgesloten. In een Italiaanse nachtclub in de buurt van Ancona... zijn zeker zes doden en enkele tientallen gewonden gevallen... Mogelijk heeft een bezoeker tijdens een optreden van een rapper... pepperspray verspreid, waardoor mensen in paniek raakten... en elkaar onder de voet liepen. Volgens een overlevende was een nooduitgang in de Italiaanse nachtclub geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump wordt er opnieuw van beschuldigd... dat hij tijdens zijn campagne zwijgeld liet betalen... aan vrouwen met wie hij een affaire had. Openbaar aanklagers hebben daarvoor bewijs ingediend bij de rechtbank. Volgens hen werden de vrouwen afgekocht... om Trumps kans op het presidentschap niet in gevaar te brengen... Door de betalingen niet te melden zou hij de wet op de campagnefinanciering hebben overtreden. De marslander InSight heeft per ongeluk het geluid opgenomen van de wind op de rode planeet. Het is voor het eerst dat mensen kunnen horen hoe het op Mars klinkt. De NASA ontdekte dat de gevoelige seismometer van de zon de trillingen oppikt... doordat de wind tegen de zonnepanelen aanblaast en het hele apparaat beweegt. De informatie kon op aarde worden omgezet naar een lage brom, het geluid van de wind op Mars.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 Oh oh. Dit is Kerst met ZierfM. Met men nu. Goedemorgen, Zandvoort. Er is niets aan de hand. Er is geen bom of zo. Nog zo gezegd, geen bommetje! Zandvoort. Het is zaterdag 8 december, een stormachtige ochtend. Vanuit Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit Roy Dongen. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat je er bent weer. Gezellig. Wij beginnen... Ik zal mijn arm even weg doen, want daar heb ik een armband en die tikt. Heel irritant is dat. Wij beginnen zometeen met Gerard Scholten. Die zit al bij ons. Die gaat weer vertellen over wat er allemaal aan de hand is in de duinen. Aan alle kanten. Uh, daarna komt Leo Misebeek vertellen, want voor de negende keer is er dit jaar weer een ijsbaan op het Raadhuisplein. Volgens mij zijn ze nu al bezig om allerlei voorzorgsmaatregelen te treffen om het daar te kunnen plaatsen. Dan hebben we een kleine pauze en dan komen we naar het nieuws terug met... Ja, dan krijgt u eindelijk een belangrijk moment. De reactie van D66 op de uitslag van het rapport in zaken het onderzoek van de donatie aan OPZ... En daarna komt Lana Lemmens praten over de VVV. Die verhuist naar het Zandvoorts Museum. Goed, en dan hebben we aan het einde nog een extraatje. Tenminste een klein extraatje. Dus Peter Tromp en Claudia Pietersen die komen de eerste trekking van de Decemberlo te doen. ...van de actie die nu bezig is in het dorp. En aan het eind komt Mark Endhoven nog even vertellen... ...want uh, die gaat uh, met het Zandvoorts Vrouwenkoor... ...hebben zij daar een concert en daar komt hij alles over vertellen. Wil ik nog even zeggen dat de techniek deze week in handen is van Koor Draaier. De redactie deze week was van Gert van Kuik, de eindredactie Gerry Rutte. De koffie wordt ook door Gerry Rutte geschonken... ...dus als je zin hebt om radio te luisteren en te kijken... ...kom dan vooral naar Hotel Hoogland, het is hier gezellig en warm. En en zoals ik al eerder zei, de presentatie deze week is in handen van Roy Dongen. En Irene de Jager. En... Hotel Hoogland is onze gastheer. Dus wij zijn blij dat we er weer mogen zijn. U hoorde trouwens als eerste muziek de Barracuda Dream Band met Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee. Maar we gaan eerst praten met Gerard Schot. Goedemorgen, Gerard. Ja, je hebt ook een, een tafel gelijk gevuld. Ja, ja, ja. ik neem altijd gelijk. De halve tafel in, inderdaad. Je hebt een, een, twee beesten meegebracht, die, die zijn heel stil en heel ja, braaf. Ja. Ja, die doen niet zoveel meer, maar uh, zijn opgezet. Heel mooi. Een, een mini, mini, mini klein... Ja, het is jammer dat mensen het niet kunnen zien. Maar Roy heeft een foto gemaakt. En ik denk dat je die zo meteen even op de site die gaan gaat gaan zetten. gaan we op de site zetten. Het oh, okay. is ze kleiner dan een ei. Uh, het, zeg is, maar. het is inderdaad ja. kleiner, dan, ja. kleiner dan de eieren die ik eet. En die andere is... Uh, nou ja uh, is Een hele flinke. Een uh, ja, huge one. Is, Vertel is, even over die vogels. Ja. Ja, nou, ik, ik, ik, ik, ik had van de week een uh, PowerPoint presentatie bij Nieuw Unicum. Dus uh, daar had ik het ook over de winter. Uh, en over de wintergasten. Want die hele grote vogel die hier voor me staat... Dat is, een, uh, dat is de grote zaagbek. Of ook wel de bijnaam boterbuik genoemd. En uh, de grote zaagbek... nou, ik zou hem even omschrijven. Is, de flanken zijn helemaal wit. Bovenop en de kop is ja, zwart. En de kop is zelfs zwartgroen. En die bek, dat is echt een zaag. Een grote zaag van bijna wel 10 centimeter. En daar zaagt hij ook letterlijk visjes mee door. Oh. Voordat hij ze naar binnen slokt. Ja, dus het is echt... Uh, de grote zaagpik. ze kan niet voor, ja zeker net als wij, ja, ja oké okay, ja. Uh, ja, ja klein, veel wij. Mensen ja, wel, ja, veel mensen wel. Veel mensen. Niet ja, allemaal. En, en deze komt uit het koude Noorden aanvliegen. op een gegeven moment zo. November, uh, december. Dus het is altijd mooi. Als je de eerste weer ziet. in, in, in die vele knalen weer ons in de duinen. Nou, en van. Uh, ik, ja, ze was, was in november op vakantie. weer kwam terug. Gelijk turen. We hebben verder kijken. Hé, hey, jouw. Ja, hij is heel opvallend ook. Wit-zwart. En dan zag hij dan. Zijn vrouwtje is. Uh, ja, meer, meer een beetje bruin-grijs. Uh, Waar. Ja, prachtige grote vogels wat ook in zijn vogels ja, aan de precies. achterkant zit. Ja, ja dat, dat, dat is het vrouwtje. En als, als deze opvliegt naar nou, mensen die gaan wandelen... zullen hem zeker gaan zien. Want hij is schuw, want hij is geen mensen gewend daar in uh, Scandinavië. Ja, ja. En als je erop vliegt, is het één mooie grote wit-zwarte vogel. Die. Uh, en echt, ja, ja, je, het, nou, hoeveel centimeter is hij wel? Niet uh, 30. Ja, het is een grote. Zeker, hè? Ja, ja, een spanwijte ja. van, van 70, 80 centimeter. Dat is een boer, hè? Dus, ja. ja, dus het is echt een hele mooie. Ja, deze en, en die, is echt een En die blijft hier de hele winter? Ja. Deze gaat pas weg. Zo gauw we er... Nou, zo, dan moet het al in maart of zo. Dan, dan verdwijnen die wintergasten weer. Hè. Dat, uh, ja, hij is niet, niet alleen de enige wintergast. Want wat ik altijd heel mooi vind... Dat is een soort piekervaring voor de boswachter. Als die wilde zwanen trompetterend aankomen vliegen. Hè. Wow. Door, uh, ja, dat, dat, die, die komen ook uh, met die gele snavels. Hè. De knobbelzwanen hebben die oranje snavels met zo'n... Knobbel, Knobbeltje op het op. einde van ja. de... Begin van de snavel en hun hoofd zo. Maar die, die, die, die, die wilde waren... Die komen echt erom petten. Want die zijn blij dat ze weer... Uh, na zoveel duizend kilometer uh, op hun vaste plekje zitten. We hadden een gezin vorig, vorig jaar. Mannetje, vrouwtje met zes, zeven jongen. En die is weer gearriveerd. Alleen die jongen die hebben nou, zijn al nou veel witter geworden. En in het begin zijn ze ook wat grijzig. Ja. En, nu, en die snavel is dan ook nog uh, uh, bruin, grijs. Die, die, die beginnen nou ook alweer geel te worden. Dus die, en straks, waarschijnlijk deze winter... worden die jongen verjaagd door de, door het, door de vader en moeder. En dan moeten ze hun, moet hun, hun eigen territorium hun eigen, zoeken. Ja. Ja, ja. Ja. Maar dat is ook zo'n mooie wintergast. Dus wat, wat, wat eten die beesten dan? Dat, ik bedoel, ze eten visjes, hè? Dat, ja. dat heb je net gezegd. Maar is er dan zoveel vis hier te vinden... dat zij het, het aangenaam en ook he, genoeg vinden... om hier naartoe te komen, ja. om hier te, te overwinteren? Ja, ja, dat is zeker... Uh, hier is het juist te vinden nog, omdat het water open blijft bij ons. Dat We hebben het. de waterwinning, de Amsterdamse waterleiding Duinen. Dus het blijft door de stroming altijd open. Ja. Dus die, die, die, die slootjes. En dan de toevoerknalen, afvoerknalen. Die blijven zeker open. De geulen, nou die bevriezen ze een beetje bij 10 graden onder nul. 8 graden, zo. Nou, dat hebben we niet ja, heel vaak. Zeggen, dat hebben we nee, niet. Nee, heel dat heel hebben we niet. Nee, nee. En, uh, dus ze kunnen altijd... Zo'n zo, zo zaagbek ook. Dat is echt een duikeend ook. En die duikt dan... En ja, als je een visje tegenkomt, pakt hij dat. Maar ook waterplanten neemt hij mee. En er zitten dan kleine kreefjes in of... Uh, Larven van libelles. Hè? Die, die, die, die libelle leeft een groot deel van hun leven onder water. Die pakt hij dan mee. Dus, uh, en dat is, er is wilde voldoende. Sorry? Er is voldoende. Ja, er zit ja. een btc zeebanket in, uh, in de in oh, laatste ja, dan, dan, dan, de, de, uh, ja. dan kunnen de viskramen niet tegenop hier. Oh, fantastisch. <laughs> nee, ja. nee dus, dat, ja, dus, dus de wilde zwanen. De zaagbek. En dan hebben we nog... Daar hoor ik jou net over, Roy. De krooneend. Nee, ja, de, de, ja. De, daar heb jij over geschreven. <laughs> en, Inderdaad, laten we de, me voorzichtig zijn. Nee. Ja, maar de krooneend. Die vijftig stuks bij elkaar. Nou joh, ik wist niet wat ik zag. Echt waar, vijftig. En die hebben een hele mooie rode kop. Want je hebt de tafel eend, dat is alle mooie eend. En, uh, maar die eend, die heeft echt een rode kop. En dan vijftig bij elkaar. Van die wintergasten ook. In een, in een soort luwte, weet je wel. In de, de, dat ze geen last hebben van de wind. En uh, ja, dat is, dat is de derde wintergast. En dan hebben we de vierde. Dat is de brilduiker. Nou, de vier wintergasten. De, de, daar heb ik ook altijd uh, excursies over. Uh, in, het, uh, in het busje. En ik weet, ik weet niet of ze hier al opstaan. Want die komen dan in januari doen we die excursies. Want nu staat het nog een beetje bol van uh, straks uh, kerstevenementen, Maar dat zijn de vier wintergasten. En uh, die brilduiker, dat zegt het al een beetje. Die heeft twee zwarte plekjes rond zijn oog als een bril. Dus dat is het mannetje. Dus, dus mooi wit en een zwarte, zwarte ronde plek bij, ja, bij, op zijn kop. Dus dat zijn de vier wintergasten waar ik altijd op naar op het zoek ben. En met die excursie, ja, dan heb ik zelf al volgelopen of volgereden. Dan weet ik ze precies te vinden. Maar dat is gewoon een mooie, ja. mooie excursie ook vaak al snel volgeboekt, maar ja, dat, dat heb je tegenwoordig zelf hup ze gaan naar de website en uh, ze willen Super. leuke activiteiten, evenementen hebben voor jong en oud en ja. dan, uh, zeker in die in die uh, ronde kerst. Dus dat ja, zijn uh, ja. Er leuke zijn dingen. Uh, nog een paar dingen die uh, er aankomen. Er is nog een uh, de 16e wandeling met natuurgidsen. Uh, morgen is er een uh, wandeling met natuurgidsen. Voor ja. de vroege vogels. Is die vol? Uh, nee, daar mag je altijd zomaar aankomen lopen. Want waar hij start hier, dat is wel heel leuk. Bij de ja, ja. En gratis. Ja. En niet zo vroeg. Wat is normaal vroege vogels? Kijk, ga, jij in, uur, juni, ja, ga jij in juni. Ga jij in juni, dan moet je om vijf uur bij het hek staan. Hè? Ze, oh, gaan zo okay. dan, ze, ze beginnen zo gauw de zon opkomt zo'n beetje. Ja. Nou, de zon komt nu pas op om, uh, ik dacht, acht uur vijftig. Dus mensen mogen er officieel ook niet eerder in. Er zijn altijd mensen die gaan net even eerder. Ja, goed, dan kunnen ze de boswachter tegenkomen. Nee joh, maar zo streng zijn we ook weer niet. Maar dus Zolang je niet uh, verstoort, uh, dan is dat ook nee, niet zo'n heel nee, groot probleem. Kijk, natuurlijk. ze moeten niet in het pikken donker. Want uh, we hadden van de week weer een oproep. Er waren twee dames die waren verdwaald. Ook wel toevallig op het Zandvoortse vlakje. Voor mensen die wel eens meer in de duinen komen... En uh, die waren gewoon van het pad af gegaan. Dat mag hè, bij ons, die mag struinen. Maar die waren verdwaald. En die, die belde op een gegeven moment de wachtdienst. Ik heb nou ook de wachtdienst. Als hij afgaat, moet ik, moet ik even reageren. Ja, ja. En, uh, maar die belde de wachtdienst op naar een collega. Die woont gelukkig in vogelenzang. Dus die is er gaan zoeken en uiteindelijk uh, gevonden. Want als het donker is... Kijk, uh, mensen moeten. Uh, je bent van de paden af. En als het dan nog donker is ook. Nou, dan weet je, ben je gewoon nee, soms ja, gedesoriënteerd. De de en, ja. ja. ja. en vooral met deze donkere dagen. Anders kun je nog kijken. Uh, waar staat de maan? Of uh, overdag waar staat de zon? Maar als dat het niet is. Ja, dat is, lastig, is uh, maar dan ja. moet je dat ook wel kunnen. Hè? Als we ook de maan zien, dan zou ik nog steeds niet weten waar die staat. Nee, uh, nee, nee, precies. Nee, wij. Ze wij, wij, <coughs> uh, so vijfelen met de boswachter. Ja. Die excursies geven ook. Dat, geven al die tips, weet je wel. Van ah, hoe oké. kun je nou, Als zou je verdwalen. Halen. Hoe kun je nou zien welke kant je oploopt? Want anders ja. heel vaak hoor je dat mensen rondjes lopen. Hè? Ja. En, uh, dus, nou, ja. Dat is beroemd. Hè? Mensen die verdwalen gaan altijd een rondjes lopen. Dat klinkt ja. zo te zijn. Ja. Hè? Ja. Ja. Dan is er uh, op een donderdag. Dus volgende week donderdag is er terug in de tijd. Met Van Lennep en Barnaar. Ja. Zijn die persoonlijk aanwezig? <laughs> ja, Dat was de persoon. Ja. Ja, want ik, ja, een paar jaar geleden noemde ik het nog op de koffie bij Van Lennep en Barnaar. Ja. Dat vond, vond ik wel leuk klinken. Krijgen kregen ze wel koffie in het bezoekerscentrum, hoor. Maar we gaan, we gaan wel van Lennep. Daar hebben we zelf heel veel aan te danken. Ja. Jacob van Lennep, maar eigenlijk ook zijn vader. En, uh, dus die heeft ook heel veel gedaan in de duin. Hè? Die hele waterwinning hebben we aan hem te danken. Dus daar rijden we langs. En dat is uh, bij, bij de oh, die... Pannenland uh, de ingang. En dat kost een tientje, hè? Ja. Ja, die is het tien, omdat we met het busje gaan. Met het he. busje. Ja, Hoeveel mensen kunnen erin, in het busje? Uh, nou, er zijn er niet veel, een stuk of tien. Ja. En oh, ik ja. heb net gekeken, er zijn nog vier plekken over. Nou. Dus, dus en mensen En hoe lang duurt nou, het? Dat is twee uur. Twee uur? Ja. Oh, leuk. En uh, we stappen steeds uit. Ik heb, we gaan ook naar het huis van het westen, die helemaal opgeknapt is. Dat laatste... Woning eigenlijk in het duin. Nou, die hebben we helemaal opgeknapt. En op een uh, diervriendelijke manier... We hebben, ...we hebben kasten aangebracht... ...voor de vleermuizen... ...we hebben nesten voor roofvogels... ...voor de kwikstaart... ...voor de... Uh, uh, ...ja, allerlei soorten... hebben een vlinderkast hebben we gemaakt... ...amfibiekelder... ...dus het huis van het Westen, Daar gaan we ook langs. En uh, ik vertel gewoon het verhaal. Nou, hartstikke goed... Mooi in de dingen. Wij gaan even een kleine onderbreking doen met muziek en dan komen we zometeen bij je terug. Oké. Okay. we zijn weer terug. Dit was de Les Reed Orchestra met Man of Action. Dat, want dat Kijk. ben jij natuurlijk wel, hè? Nou, man of <laughs> action. past helemaal. Ja, we we hadden het, het net over een uh, situatie met een, uh, met een herdershond. Hè? Ja, Die uh, van de week over een hek heen is uh, gesprongen. Ja, de insprongen. Hè? We de hebben inspron. rond de duin een stuk of vijf insprongen voor de, voor de, voor de herten. Dat hebben we toen samen met uh, allerlei dierenorganisaties en uh, gemeente Zandvoort... En, en een uh, uh, waternet gedaan... dat overlast staan hoge hekken... Dus die herten kunnen niet meer terug als ze eenmaal weg zijn. Ja, want ze gaan de... natuurlijk via oneigenlijke ingangen. Ja, komen ze het dorpje in. Maar ze moeten ook weer terug kunnen. Ze moeten ook weer terug kunnen ja. in de Zuidduinen. Ja. Dat zouden een hele hoop mensen die honden hebben. wel weten, er lopen ook regelmatig het. Maar dat die honden, ja. Het, dat zijn nou eenmaal. Die gaan er vaak achteraan. Sommige honden niet, heb ik gehoord net. Maar, nee. <laughs> maar de meeste honden toch wel. Ja, wij vinden. Ja, mensen moeten als je je hond aan loslaat. Heb hem dan onder appel. Ja. Weet je wel. Want ja. je weet dat de jager is. En die rennen erachter achter die herten. en lopen zich dood tegen het hoge hek. Die zijn heel erg schuw. En die breken dan hun nek. Herten zijn gelukkig minder schuw. En sneller. Dus die kunnen dan zo'n inksprong bereiken. Die springen erin. Maar van de week was dan die grote herder. Ja, die, die, die sprong was daar achteraan. Als ja. die, die groot is dan. Man. Ja, we zagen die sporen ook natuurlijk minimum. Maar ik denk, <laughs> ik hoop niet dat die een beetje vals is. Ja. Want dan moet je daar. Uh... Maar nee, het was een hele lieve, lieve hond. En die mevrouw vond het ook vreselijk. Dus, uh... En uh, toevallig door uh, oplettende wandelaars. Die had hem gezien. En ik had de naam doorgegeven. Even kijken, Sila heette ze, ja. dacht ik, ja, Sila. En uh, er was één keer roepen en die kwam. En die dus kwam. pakte we hem vast. Ah, en uh, de, de eigenaar. Dus eigenlijk Gelukkig, niet zo ver Toch nog wel redelijk onder appel ook. Ja. Dus ja. hoe komt het dan dat die resten hem dan niet. Nou, door, die, door gewoon als ze wilt zien. Ja, dan is dan het dan even weg. Ja. Ik had van die twee hele lieve schapendoesen. Nou, als, als die ook herten zagen of schapen zagen. Alleen die gingen nooit achteraan. Hè. Die gaat er omheen. Ja. Dat is weer het. Ja, uh, dat, is het. Uh, dat, dat zit dan in. Uh, ja, ja, ja. genen, zeg maar. Ja. Dus, uh, nee, maar meestal. De meeste akkefietjes die we meemaken lopen we meestal wel goed af. Achtervolgingen hè, hebben we ook wel eens uh, voor mensen die dan op de fiets zijn of zo allemaal. Ja, dat mag officieel niet. Dus ja, dan vragen we vragen of ze willen stoppen, maar dan fietsen ze soms heel uit weg. Jeetje ja, dat vinden wij wel spannend. Ook voor de boswachter. Ja, en dan hebben we altijd wel de regel. Zo gauw ze eerder bij het hek zijn als wij, dan laten we toch gaan. We gaan er niet achtervolgen in het dorp of zo. Nee, je gaat niet de politie bellen en zeggen van... Wilt u even opletten die mevrouw met het rode hek die net het hek uitkomt Die moet u even pakken. Nee, het is ook niet zo groot. Maar ja, als je niet optreedt... Dat, dat, nee, dat klopt. fietsen er alles mensen. Ja. En we mogen, ze mogen wel bij ons fietsen. Maar dat is dan met een vergunning. Hè. Als ja. je een medische verklaring. Dat, dat hoef maar, je en, niet meer te hebben. Wat is maar... de reden dat mensen dat dan doen. Omdat ze uh, zeg maar niet kunnen lopen. Of dat ze ergens naartoe willen. En dat dan op deze manier willen afsnijden. Ja, is, ja. Dat de manier, is dat nou, de reden? Ik, ik, ik, denk, ik hou het er altijd maar op. Ik, ik, ik, wat, ik, ben, ik ben voor het publiek. <laughs> ik ben voor de bezoekers. Dus ik ga altijd uit van hun. dat is meestal een vergissing. Maar zijn het bekende zelf uit de omgeving. Kijk, hoor ik iemand Drents praten of Limburgs, nou dan is het een vergissing. Want dan kennen we ja. Duinen, mag je wel fietsen. Ja. En hier liggen mooie fietspaden, lijkt het, maar dat zijn onze werkpaden. voor maar de. Maar je raden. moet toch door een hek heen met je fiets om ja. daar dan op te komen? Ja. En het staat toch al in dus, het begin dus, aangegeven? Er staat er een mag. bordje. Ja, ja, ja precies. Ja. Dus, maar ja, laten we eerlijk zijn. Ja, ik probeer altijd mee te denken. Niet iedereen, nou, er staan allemaal regeltjes dit en dat, die zijn dan zo oh, die zien een fietspad en een mooie laan die, hup, erin. Gaan. En uh, gaan. Ja, Weet je wel. Maar er uh, zijn wel eens mensen uit de omgeving. Ja, die moet je gewoon heel streng uh, toespreken, zeg maar. Uh. <laughs> die moeten ja. het niet doen. Hey, nog even over dat hele kleine vogeltje ja, wat je ja, meegenomen mooi, he? hebt. Ja. Een mini, mini, mini ja, klein vogeltje. Is, Een heel is, klein is... staartje. Ja. Spitsnuitje. Echt, uh, ja. En, en een aparte naam ook: Winterkoninkje. Ja. ja, Winterkoning eigenlijk. Winterkoning. Nou, voor zo'n klein uh, ja. vogeltje dus, uh, is het. Uh... En, en die komt waar vandaan? Die, die is, dat is een standvogel, noemen ze dat. Die het hele jaar hier. is hij aanwezig. Dus dat, daarom had ik ook meegenomen. Want die, die grote zaagbeek zou je hier niet in de tuin gaan zien of, of horen. Maar het winterkoninkje. Die, die zit altijd op de grond vaker: te scharrelen tussen de, tussen blaadjes. de blaadjes. En uh, het, het korte struweel, zeg maar: hè. wat brandnetels of andere onkruid, zeg maar, in je tuin. Of plantjes. En het mooie is: je hoort dat hele hoge. Uh, getik. Ik, ik weet niet, ja, voor, voor, voor de oudere uh, luisteraars misschien... Uh, ja, vroeger heb ik wel zo'n speelgoedautootje gekregen... die moest je van blik die moest je opwinden. Of, of zo'n wekker had je dat ook. Ja. Ja, gaat dat ja, ja. Trrr, heel hoog. En dat heeft het winterkoninkje ook als geluid. Dus als je dat hoort in de tuin... dan zit daar niet iemand stiekem met een autootje op te winden. Nee, dan dus is dus het het, het winterkoninkje. winterkoninkje. En hij komt gewoon ook in de tuinen voor hier... Uh, bij, in, in, ja, in Zandvoort net zo goed. Is, er, is het bekend waarom hij Winterkoningje heet? Want hij is het hele jaar hier. Dus... Ja, maar dat is een beetje... Ja, Heel fascinerende be naam. Ja, ja, misschien een beetje het softie verhaal... maar dan zeg ik het toch, omdat je het vraagt. Het verhaal gaat... En het sprookjesachtige verhalen zijn dat. Er was de zeearend... nou, grote dieren hebben we hier in Nederland. Er was een wedstrijd onder de vogels... wie het hoogste kon vliegen. dus uh, Vliegen, vliegen, vliegen. Die zeearend... Nou, die, die, die, die, winterkoning deed heel lang mee. Want toen kwam die zeearend, die kwam er bijna voorbij. Toen dacht het winterkoning, oh, dat red ik nooit. Die ging op de rug zitten van die zeearen. Ah? En die <laughs> ging op de rug. Dus, ja, die zeearen hoger, hoger, hoger. Maar ja, het winterkoningje was net even een centimeter hoger. Dus dat gaat het verhaal. Ja. En daarom, ja, de mensen kunnen dat thuis niet zien. Heeft hij... Om gestraft te worden, niet een gewoon staartje gekregen, maar een maar klein het staartje, staartje omhoog. Ja. Dus, dus hij is wel een winterkoning, daar konden ze niet onderuit, want hij was het hoogste van alle vogels geweest. Maar hij kreeg expres een klein, omhoogstaand straf. Ja. Dus dat is het. Nou, ah. hij ziet er prachtig uit. Ik heb, hem altijd, in, ik heb hem altijd in de vitrine, in het bezoekencentrum, he. daar gaat hij straks weer heen. En dan heb ik er een rode loper onder. Gewoon zo toepasselijk. De, de voor de ja. koning. Ja, ja. Heel toepasselijk. Ja, precies. Wat heb je nog voor uh, andere uh, highlights uh, nog ja. voor deze maand? Ja, nou ja, voor de, voor de mensen gewoon, uh, gewoon lekker, lekker gaan wandelen. Het is vanzelf wel kaal. Maar ja, wat ik al zeg, die, uh, die wintergasten die kom je sowieso tegen. Plus heel veel andere eenden nog. Hè. Heel veel watervogels die overal vandaan trekken en wel bij ons... Uh, Gaan voerancieren, zeg maar, en, uh, en eten zoeken. Dus dat blijft altijd uh, ja, leuk en uh, mooi om te doen. En uh, uh, dan hebben we nog wel een paar dingetjes eind van. Maar ja, dat is eigenlijk eind van de maand. Dat is dan bijvoorbeeld de lichtjeswandeling. Ja, wat is dat? Hey, voor de. Voor de ja, dat weet ik niet. Al jarenlange ja? succes. Uh, bij ons eerste jaar was het namelijk helemaal uit de klauwen gelopen. Nu, nu, nu moeten mensen het van tevoren gaan boeken uh, op, op onze website. Hè, dat is awd.waternet.nl. En dan kunnen ze, uh, worden ze ingeschreven, krijgen ze een lichtje mee. Met ouders. Hè, wat, wat het, het is voor, voor, voor kinderen. Even kijken, hier heb ik het staan. Het is voor, voor jonge kinderen echt. En uh, die gaan dan met hun ouders mee, met, uh, met volwassenen, ja. hebben wij een route uitgezet... met allemaal leuke dingetjes onderweg die ze tegen kunnen komen. Bijzondere bomen, misschien bijzondere figuren. En dan uh, uh, op het plein staat dan een soort ja, een, een poffertjeskraam of, uh, of iets. We hebben een dierenstal gemaakt bij het bezoekerscentrum... Met allemaal opgezette dieren. Misschien komt het winterkoninkje daar weer in tegen. En, uh, dus dat, dat is dan een lengte van drie kilometer. Dat is goed te doen zo. En dat is gewoon een hele spannende tocht in het donker. Wat normaal al niet mag. Door, door de duinen heen. Ja, en leuk. wij hebben iets van een paar, nou, een paar honderd tot, tot, tot, tot duizend lichtjes opgehangen in, uh, tijdens die wandeling. Dus dat is... Uh, ja, ik zag de eerste is al vol geboekt. He, dat is dan de, die staat hier nog ineens meer op, zie ik. Maar... Want uh, er zijn verschillende tijden, ja, staat erbij. Ja, per een half uur kun je gewoon aanmelden. Aanmelden, ja. Ja, en de tweede en de derde... Die zijn net open gegaan, zeg maar, op de website. Want anders is het gelijk al uh, vol. Ja, ja, ja. En we wachten ook altijd tot de nieuwe struin uitkomt. He, want die komt weer half december op de mat... Wij mensen, want die moeten ook die niet zo erg op die website thuis zijn. Die moet ook een kans geven ja, precies. dat ze kunnen bellen. Toevallig was ik gisteravond in het museum met Marcel Meijer en meneer Drommel, die weer zo'n avond over Zandvoort hadden. En Marcel die vertelde ook dat hij eerste mensen ging bezoeken thuis. Om aan te melden wanneer er weer een nieuwe avond was. Want ja. die hebben geen internet. Nee, en die weten niet hoe ze dat nee, via internet moeten doen. Dat weet dus dat, ik nog. Dat, die, dat eh, is wel heel, heel ja. goed. Vind ik heel sociaal ja, en, ook dat ze dat ja, ja. doen. Ja, die, die, uh, dat is echt toch. Ik vond het ook zo mooi dat hij dat. Uh, de, hij kwam toen ook bij mij aan de deur. Gerard, uh, we hebben weer zo'n avond. Hè, ja. Weet je wel. Bij, ja. Ja. ja, leuk. Ja, leuk. Goed. Nou. Uh, dat is dan uh, december die dan klaar is. En dan is er in januari al gelijk 2 januari een poppenkast. Ja. Koos Kneus. Ja. <laughs> dat, ja, afgelopen jaar was dat ook... Het... Heeft dat iets met, het, met de natuur te maken? <laughs> nou, het... het... <laughs> Ja, je hebt... ja je hebt in de, in de wij ook We zijn eigenlijk kneusen. nog meer een uh, afspiegeling van de maatschappij. We hebben ja, ook keuze ja. Oh, zo, ja. Maar ja, ja. we hebben ook, ook topneus in dienst. Dat ook. Ah, okay. Van alles wat. En uh, Wakkoos Kneus, dat is een poppenkast. En die gaat wel erg over de natuur. Altijd met ja. veel dieren. Dus ze doet het heel leuk. Dat is binnen in het bezoekerscentrum. Zitten kinderen allemaal in een kringetje. En dan krijgen ze wat drinken erbij. En uh, ja, dat, dat is echt leuk. Dat is dan van, van vier tot acht jaar. En... Uh, ja, uh, ook verschillende dan... tijd uh, ja, weer, want ja. anders red je het ook niet in één keer, nee, denk maar ik. Die is net opengegaan, zag ik vanmorgen hoor. Dus daar kan iedereen zich nog aanmelden. Ja, het is ook nog ver, hè? 2 januari. Ja. Maar het uh, dus was echt heel leuk. Het is midden in de vakantie, dus ja. het is hartstikke leuk om te doen met je kinderen. Ja, ja Als je echt... bijgekomen bent van de nieuwjaarsduik, dan kan je ja. naar ja. Ja. ja, Ik zie jou al gaan. Of niet? Ja zeker. Oh ja? Ja, natuurlijk. Je, ja, maar nou, ja. ik pas als je het niet leuk <laughs> vindt. Ik kijk heel graag. Ja, ik vind het erg leuk. Als jij mijn handdoek vasthoudt, is dan, prima. kom prima. Bij deze uit. is er. Dat... Oh nee, ik ben er trouwens niet. Ik zit in Frankrijk. Ja, ja. oké. Okay. En ik heb trouwens wel eens een vraag, want in het boekje in de struinen staat een, een enorm beest. Het ja. doet me denken aan een science fiction film met van die uh, grote... Ja, die, die zou ik niet graag in het donker tegenkomen. Nee, maar nou lijkt je, ook, kijk wat die zandkorreltjes. Dat is namelijk voor de mensen thuis de zandloopkever. En uh, ja, die, die kom je gewoon tegen in, in, in de duin. En vooral uh, niet in het uh, verruigde gebied, maar... Echt op die afgeplachte gebieden waar het zand nog stuift. En dat is echt zo'n vogel die, ja, die loopt... Uh, ja, uh, of of zo'n uh, insect, die kever, die loopt daar over het uh, kale zand heen. En uh, zo hebben we elke keer uh, bewoners van de AWD. En deze keer hadden we inderdaad die kever, die zandhagedis... die nu al weggekropen is, he, want het is winter... Die kruipen dan in de holletjes. Als zie ik de laatste tijd, die vos is die gekke bij ons. Die vos die ruikt ze toch. Dus dan zie je krapsporen aan die holletjes. Weet je wel, dan probeert hij. Die, die arme zandhagen is die veel helemaal niks meer kan. Want die is niet opgewarmd of niks. Die loopt niet meer weg. Probeert hij toch uit zijn holletje te krijgen. Maar gelukkig zitten die diep. heel diep. Ja. En. Uh, dus daar komt er niet zo gauw bij. Slapen die dan de hele winter door, die ja, hagedis? Die, die, ja, die hartslag gaat heel laag. Ja. En, uh, dus ze, ze gebruiken heel weinig energie. Zeg maar van dat. En dan komen ze pas weer. Bij de, nou, we zien ze soms al in maart. Want dan kan het in bepaalde duimpannetjes alweer warm zijn hoor. Als daar lekker de, de zon, zon op uh, schijnt, ja. ja. ja. dan komen ze alweer tevoorschijn. Ze moeten boven de 10 graden. Dan begint het pas weer een beetje te leven. Net zoals uh, de kikkers en de padden. Weet je wel, die hè, komen ja. dan weer tevoorschijn. Ja. Ja, dat is leuk. Ja, en, en net als zo'n bewoner is ook uh, de, de waterspreeuw. Hè, die staat hier, hier ook bij. Waterspreeuw is een zeldzame vogel. Maar omdat wij van die watervalletjes hebben. En uh, dat is een, een, een spreeuw met een mooie witte Ja, ik zie het. Dus, uh, ja. in, in, de, in de struinen staat een foto van die waterspreeuw. Dus inderdaad, het is net als je, als je die witte bef weghaalt... dan lijkt het inderdaad op een spreeuw. Ja, hè? Ja, dus, maar dat, dat is dan... Uh, het verschil, die witte beftie die, die ja, heeft. Ja, precies. Mooie... En hij komt veel minder voor. Hij komt ook uit Scandinavië. En het mooie is... Uh, wij hebben van die uh, uh, waterversnellingen. Daar duikt hij soms dan in. Als hij er is, hè. je moet dan geluk hebben. En dan gaat hij onder water als vogeltje... Dat is wel heel bijzonder. Gaat hij vissen. Dus dan... Uh, en dan pakt hij waterdiertjes. En dan gaat hij naar de kant toe. En dan zie je hem, dat waterdiertje, doodslaan. Als het ware. En dan... Naar binnen werken. Dood dus, zwaan. Ja. Terwijl ja, ja, ja, ja, wel een bloedige bijeenkomst is Ja, nee, nou, daar. ja, ja ze Worden ze vissen zijn. doorgezaagd ja, en doodgeslagen. Ja, ja. De natuur is vreed. Ja, ja, ik dacht is alleen is vreden. mensen vreed waren. Nee, de natuur zeker niet. Wij zijn ook de natuur uiteindelijk. Uiteraard he, dus, helemaal mee eens. Nou ja, Gerard... Uh, ik, ik, ik denk, ja, we gaan die foto erop zetten. Hè? Ja, die, die gaan van we Van die zo op twee de uh, dingen. De facebook wij, nou. wij moeten zometeen gaan afsluiten. Want uh, Leo staat al te springen om uh, te komen vertellen over uh, de ijsbaan. Oh? Ja, toch? Hello? Oh? <laughs> Ja, we ja, schaatsen moeten uit het vet, hè? Ja, dus ja. nog eventjes. we gaan nog even melden waar mensen kunnen kijken. Ze kunnen zich aanmelden via awd.waternet.nl. En als ze Waternet in bij Google, dan kom je vanzelf. Dan komt die ook al, ja. komt die ook al tevoorschijn. Dus uh, men kan zich nog aanmelden voor verschillende dingen. Uh, ga vooral even kijken daar op die site van de Waterluiding Duinen. En word ook gewoon lid van de ja. waterleidingduinen, want het kost... wat kost dat? Dat kost helemaal niks, dat is het mooie. Dat is het mooie, het gewoon is gewoon aanmelden. gratis. Ja, op diezelfde uh die website. Sites, ja. Dan krijg je vier keer per jaar. Ja. krijg je struinen toegestuurd. Nou, ik Met... ga me meteen aanmelden. Ja. Ja. Lijkt Met... mij een goed idee. Ik hou van gratis... en ik Dan hou van de waterleidingduinen, rest... dus dat komt ja, goed uit. Ja. Ja. Rest ons jou een goede... uiteinde, jarenwisseling... en feestdagen, eerste feestdagen... en daarna natuurlijk het uiteinde. En ik hoop dat alles rustig verloopt. Geen incidenten, geen flauwekul, alleen maar... Gezelligheid. Ja. ja, we gaan ons best doen daar. Ja. Natuurlijk goed. gaat zeker goed komen. Wij uh, gaan luisteren naar de havensangers en Maria Verano, Sleigh Ride. Grand. Just holding in your hands We're gliding along with a song of a wintry fairyland Our chicks are nice and cozy and comfy cozy and we We're stungled up together like friends of family Let's take a groan before and sing a chorus or two We zijn weer terug uh, bij uh, de realiteit. Want uh, ja, Sleigh Ride. Ik weet niet of dat er nog in gaat zitten dit jaar. Uh. Nou, vast wel. Anders ja, dan een klein je? sleetje op volgend, volgend, volgend jaar. Dus, ja. ja, volgend jaar. precies. Uh, nou, uh, welkom uh, Leo Missebeek. Wat oh, Goedemorgen. dat je er weer bent. Ik bedoel, is het niet hierom, is het daarom. Maar, uh, nou, nou is het hierom. Nou is het hierom, <laughs> precies. De negende keer de ijsbaan. Ja, mooi uh, Ja, nou, ik, ik heb op het Raadhuisplein gestaan. En toen dacht ik van, hoe gaan ze dat nou doen dit jaar? Want ja, dat is natuurlijk een stukje weg. Dus het is niet meer zoals het was. nee toen. Nou ja, goed, die discussie is ook wel gevoerd natuurlijk. Ja. Zeker weten. Maar um, nee, we, gaan, uh... we hebben het voor elkaar gekregen... dat we de kleine krocht uh, kunnen afsluiten... en de halve rotonde kunnen gebruiken. En daardoor kregen we voldoende ruimte om... Uh, om een uh, doorgaande weg te creëren voor de Hema langs, voor het Kruidvat langs. En toen hadden we ineens een ruimte om een mooie ijsbaan in te leggen. Om, om daar neer te zetten. En uh, ja, die discussie over die bomen die is natuurlijk wel bekend geweest. Yeah. Maar daar gaan we omheen. Yeah. Omheen? De, de, de ja. Net zo groot als die was, maar daar komen we nu... Ja, het wordt zelfs een klein, klein stukje groter, zelfs ietsje groter, maar... Ja, dat is goed nieuws. Maar dat is, ja, het is, nee, is, is uiteindelijk maar goed nieuws. Ja, we hebben het, het probleem zo niet opgelost, want voor volgend jaar hebben we natuurlijk weer een uitdaging, dus... Uh, ja. Want dan zijn er winkels in de nieuwbouw, dus dan kunnen we daar niet meer voor staan. Dan kan je daar niet meer voor. Dat is natuurlijk inderdaad wel waar. Maar volgens mij had jij maar daar Maar dit jaar al... hebben we vast in de pok. Ja, jij had al een plannetje gemaakt uh, ja. in het verleden waar, ja. waar dat geen ja. probleem was, hè? Nee, dan ik kan het, het weer wel. Dan, ja. dan is het allemaal weer oplossen. Dus tegen die tijd komt dat... Gaan we, dat weer, gaan we ons daar weer hard voor maken? Nou, dat zou ik niet tegen die tijd doen, hoor. Laten we nee, nee, nee. In ja, dat januari dat gaan we meteen weer aan de gang. dat gaan we doen, toch? Hey, en uh, ja, uh, fluitketel uh, curlen uiteraard. Uh, ja, drie avonden hebben we weer curling. Volgens mij zit het helemaal vol. Ja, dit is helemaal overschreven. Dat is, uh... Moet je nog gaan kiezen? Moet je nog gaan, gaan loten? Of, uh, nee, we hebben iedereen? niet hoeven loten. We hebben er wel aardig in kunnen vullen. Op een gegeven moment hebben we gewoon moeten weigeren, dat is wel jammer. Maar ja, het is niet groter. Het is niet, we kunnen maar we mogen maar tot tien uur s'avonds doorgaan. Ja. Logisch. En, en, uh, ja, er is, het is op een gegeven moment vol. Maar ijsbaan zet... is niet groter, we kunnen niet meer banen maken. Ik zit eerst rang op mijn uh, balkon. En dat ja. is een, uh, een feest van je welste. Ja, ter... ja jij, jij hebt al negen jaar gelon, uh, daar nou, uh, toen is het zo Zolang je daar woont? Ja, ik woon pas twee jaar. <laughs> nee, nee, dit maar is, ja, We hadden uh, ook niet verwacht dat we het zo lang PAM doet ook mee met het damesteam uh, weer. Aha, ja, er zijn... Uh, dan ja, jullie Ja, ja. armoediger. Hey, en, en verder. Uh, vertel, loopt het allemaal volgens plan? Is het, uh, volgens nog het wel. Uh, nee, we zijn, we zijn al begonnen met voorbereiding. De gemeente heeft al de nodige voorbereiding getroffen. Maandag dan beginnen we samen met de bouwer... om het plein verder uit te breiden... en de container te verplaatsen, de bouwlift. Dinsdag dan komen we met de werkzaamheden voor de ondervloer... om de waterpassen... Ondervloer uh, aan te brengen. Ik zeg ook dat de banken, zeg maar. Die banken zijn verwijderd, ja, want daar komt ook die ijsbaan. Dus Heb je andere... die ergens anders neergelegd? Of nee, we hebben, we hebben, er staan nog wat banken voor het kruidvat. Die pakken wij nog zelf op met de vorige keer En die gaan wij verplaatsen onderaan de oranje straat op de rotonde. Een beetje als een soort bescherming voor mocht er toch een auto een keer proberen ongeluk toch wat rechtdoor rijden of uh, vergissing maken. Ja. Dat die dan uh, niet zomaar de, Want ze kunnen wel de oranje straat naar beneden en dan gaan ze voor de rotonde ja. langs en dan zo richting de haltestraat, de haltestraat of uh, de... de haltestraat. Ja. Ja. ja, precies. Nou, ja, op zich is het natuurlijk geen man. Zo, zo is er ook behoor, een oplossing voor de bus gevonden natuurlijk. Ja. Lijn 80 die, die rijdt, die komt normaal gaat hij de prinsessenweg op vanaf de, Korslo, vanaf de Zalfslaan gaat hij de prinsessenweg op dat is niet meer, hij gaat nu de Halemstraat op hij gaat rechtdoor. En dan, en dan maakt hij daar de bocht. Dan gaat hij dan de, de Oranje Straat naar beneden toe. En dan gaat hij zo voor het ijsbaan langs voor de rotonde. Precies. En dan staat hij weer in de goede richting. Ja, en, en vervolgens van weer, terug, weer de, de busbaan weer terug, de weer terug te, ja, dus, dus, te rijden. Dus dat ja. eigenlijk alle, zoals bij alle evenementen eigenlijk. Ja, nou de we straat weg, Oranje Straat. Dat hebben daar ja. wat overlast van uiteraard. Want die hebben een maand lang uh, de bus voorbij wij rijden. Elk half uur. We moeten iets voor elkaar over hebben. Ik heb die bus ook iedere half uur voor mijn deur. Zeg je nog, ieder kwartier. Toch? Ja, je hebt twee zelfs. Ja, ja. Dus we moeten het er gewoon over hebben. We hebben nu een ijsbaan. hebben al ja. alle kinderen in stand voor het plezier van. Dan nou, het is toch elk dragen. jaar weer een ontzettend feest. En de koek en sopi, dat is toch ook... Het is een soort ding wat bij het dorp hoort. en, en het, ja, het he, de, de, geeft een de, de, de, de, de bepaalde sociale. levendigheid. He. Als je het dorp infietst, dan, ja. dan is het... Uh, ja, nu is het wat kalerig. He. En dan als het weer weg is, ook weer. Dan mis je dat weer. Maar als het er eenmaal staat, dan heeft dat een bepaalde... Ja, die lichtjes en de gezelligheid. En de Komt die komt weer op dezelfde plek ongeveer te staan zoals... Het. Nou, de indeling is niet zo heel veel gewijzigd. En een klein stukje naar voren. We schuiven eigenlijk ja. een stukje op. Dat kon ook met die tent. Omdat de, de, de nieuwbouwde de winkels nog niet ingericht zijn. En er nog geen mensen wonen. Kon dat nog? Ja, dat hebben we volgend jaar... Dat kan dat doen niet meer daar ook. Dus dan moeten we daar minimaal 4, 5 meter vanaf blijven. Van die gevel. Maar dan gaan we de looproute van de Halemstraat... Van de, naar de naar het Kerkplein gaan we de looproute anders leggen. Dan gaan we de ijsbar ook weer anders, op een andere plek leggen. En ja. dan hebben we het hele plein weer als de rotonde. weer kunnen we gebruiken ah, ja. Zeker de rotonde aangepast is. Of het plein aangepast is. Je weet niet gaat. wat er gaat gebeuren. Nee. Dan, uh, dan hebben we daar voldoende ruimte om daar weer net de ijsbaan En dan kunnen we voor het volgend jaar voor het tiende jaar doen. Dus, uh, ja, dat wordt dan uh, weer een feestje natuurlijk. Uiteraard. De jubileumjaar. Uh, uh, ja, ja, ja, ja, ja, En zijn er nog andere bijzonderheden? die? Nou ja, we hebben, jaren... het laatste weekend hebben we de Disco on Ice natuurlijk. Ja, dat is ook een feest hè? Ja. Dat is uh, prachtig. Is altijd prachtig, vind ik. Dus, uh, en dan hebben we de drie keurlingavonden. Dat zijn eigenlijk de, de, de items op de ijsbaan zelf. Ja, voor de rest is het natuurlijk... Ja, wij kunnen dit natuurlijk alleen maar doen zonder die grote schade. vrijwilligers die we ja, hebben. Want dat zijn er een hoop, hè? Ja, we hebben zo'n 70 vrijwilligers uh, 70 gemiddeld... Uh, die, ja, die dat, zich inzetten dat, dat om... moet ook bemand blijven, hè? Er moet altijd ja, ja, ja, we hebben, er we hebben, iemand zijn. Van s'morgens 8 tot s'avonds 10 zijn er altijd mensen. Ja. En van s'avonds half 10 tot, tot morgens 8 uur hebben we een bewaker. Een beveiliger. Ja. Ja. En, uh, ja, ik bedoel, en, en dan nog, want ik bedoel, er kunnen storingen optreden. Er is altijd iemand s'nachts stand-by... En nou, een beetje hoop op een beetje koud weer. Hè? Want dat staat ja. ook weer in de kosten natuurlijk. Nou ja, zoals we het eerste jaar veel sneeuw hebben gehad. Hebben we dat daarna nou eigenlijk nooit meer gehad. Ja. Dat risico hebben we altijd. Dus uh, ik moet zeggen, liever wat kouder Rond tussen de 5 en de 10 graden. Of tussen de 0 en de 5 graden. Dat is het mooiste. Droog weer, ja, niet te veel regen. Ja. Nou, dan hebben wij een mooi ijsbaan dan hebben we veel ijspret. Ja. Ja, en dat kunnen we helemaal niet zonder al die mooie sponsors die we hebben toen. Ja, en, uh, maar er is niet alleen ijssprets, want er is natuurlijk ook een, uh, een zogenaamde koekersopi-tent. En ik moet zeggen, daar uh, is het altijd heel erg gezellig. Ja, uh, het is een leuk terras, heerlijk terras. Ja, dat, uh, ja, dat is uh, onder, onder medewerking van hotel, uh, restaurant, Excel, hebben we daar natuurlijk een terras... wat we gewoon kunnen gebruiken en wat we voor de ijsbaan kunnen inrichten. Ja. En dat is natuurlijk perfect geregeld, is... Dus, uh, ja, het, is, uh, het blijft een heel bijzonder uh, evenement. Uh, en met name kinderen natuurlijk in die, in die schoolvakantie. Uh, die, uh, ja, laat ze lekker naar buiten gaan. Ja, nou, de eerste de... week hebben de scholen nog, nog vakantie. En dan hebben we ook s'morgens, uh, zijn we vroeger, voor de, we gaan pas om twaalf uur open of om drie uur. In de eerste week. Ja, dan moeten ze nog naar ja, school toe. Ja, moeten nog naar school toe. Maar dan zijn er wel al scholen die s'morgens komen schaatsen. vooral, ja, vooral ja, de prachtig, Dat de kleintjes prachtig. Ja, ze dan ze ja, gewoon, ja, ja, die komen we gewoon eigenlijk een uurtje gym Ja, zeg maar, dat, ja. ja. Scholen kunnen daarop inschrijven, kunnen een tijd afspreken en dan kunnen ze een uur schaatsen. Nou, dat is hartstikke leuk, eigen begeleiding bij zich. Ja, want ze, ze hoeven niet per se hun eigen schaatsen te hebben. Hè? Nee, we hebben, we hebben 170 paar schaatsen staan in de, in de schaatstent. Nou, dat zijn. En dan hebben we nog de. Nood. En je mag je eigen schaatsen meenemen. Ja, dat mag, ja. maar er zijn ook beperkingen aan, want bepaalde schaatsen mogen niet. Je mag geen noorden. Je mag geen noorden. Nee, als je, nee sorry. Ja, nee, ik moet nee, dat even denken. Nee, nee, je mag uh, geen noorden. Nee, het zijn echt hockey schaatsen. Hockey of kunstschaatsen. Hockey uh, uh, kunstschaatsen. Kunstschaatsen, ja, ja, ja. ja. Dus dan schiet je die baan ja. af. Uh, ja, nee. Maar goed. Nou wellen, ja, je je weet vaarlijk, je. Het zijn gevaarlijke he? punten. Ja het zijn gewoon scherp. En als we schaatsen tegenkomen die überhaupt scherpe delen hebben, dan verbieden we dat ook. Want daar zijn we natuurlijk vrij in. ik wil nog even wel vermelden dat we eigenlijk onze peuteruurtjes hebben altijd. Dus de peuteruurtjes. Kabouter schaatsen. Dus een uur voordat we opengaan is er de, voor de kleintjes, de, voor de allerkleinste, kleintjes, ja. en dan mogen de ouders ook met de schoenen op het ijs lopen, want we over de rest van de dag niet toestaan, want anders wordt het een puin. Maar ook. ik heb toch wel een vraag, Je zegt 170 par straat hebben jullie daar, hoeveel ja. mensen kunnen tegelijkertijd op die baan dan? Niet zo veel. Nou, dat is alle maten die 170 <laughs> Dat, verduren, dat ja. is een beetje inschatten hoe druk het wordt, ja. ik denk dat we wel eens, we hebben wel eens helemaal vol gezeten, je dacht van nou, nu, nu moeten we stoppen. En dan waren eigenlijk alle schaatsen wel zo'n beetje verhuurd, de, de, de meeste. En dan had je ook nog een heleboel eigen, want er zijn steeds meer mensen die hebben hun eigen schaatsen. Ja, dus dan zijn er toch zo'n 150 mensen op het uh, ijsbaanje. Ja, ik denk dat het er wel eens uh, 200 mensen hebben gestaan. Ja, gaan ja, ja, maar dan wordt ook niet meer geschaat. Uh, nee, Door, dan is het, het spelen en hangen en gezelligheid. Ja, een beetje Even een resume, want we moeten afsluiten. Ja, zo nu er. alweer. Goed, ja, schat, het, ben ik, ben het, het al is niet normaal. Al... Heb ik alles al verteld dan? Ja, je hebt al zoveel verteld. Nee, ja, maar... Hoe heet het? Even, even Is er een officiële opening, uiteraard? We hebben zaterdag de 15e een officiële opening zaterdag vanaf 15, 15 uur, december. vanaf 17 uur. Dan Heel gezellig. We, we zijn al open vanaf, uh, vanaf 12 uur. Dan kunnen we al geschaatst worden tot s avonds. Maar tussendoor gaan we wel dicht. Vanaf 4 uur gaan we wel eventjes dicht. Even afsluiten. Even afsluiten, de de, ij de, de ijsbaan eventjes weer netjes maken. Klaarmaken voor de opening. Dan hebben we hebben om vijf uur de opening. Dan hebben we hebben een gesloten deeltje op het terras voor de, voor de sponsors. Ja. Dan worden we worden eventjes apart uh, ge geïnformeerd en uh, geverteerd. En dan vervolgens uh, gaan we de opening doen. En daarna is het vrij schaatsen. En daarna is het uh, de volgende het dag. Los? Gaan we los. Ja, dus, wie, wie doet de opening dit uh, Dat wil ik net zeggen. Dankjewel Roy. Dat houden we nog even eventjes als een verrassing. Oh Ja, we, we gaan surprise. niet alles vrijgeven. We hebben een surprise. Hebben de camera klaar op mijn kop. <laughs> ja, maar het is, het is zo echt waar. Is... Zolang ik in Zandvoort woon, vind ik vanaf het moment dat hij hier gekomen is, was ik, woonde ik hier al en ja, het is zo'n feest. Ja. Het is zo'n zo feest, feest en het hoort ook zo bij het dorp. Het ja. mag ook niet zo zijn. Dus we zijn er ook mee, mee begonnen in het eerste, tweede jaar, dat we dachten van nou, ja. we zien wel en nou ja, het nu is, is nu het een zo uh, gevestigd evenement geworden. En niet vergeten dat er heel wat sponsoren zijn. Hè? Want dat is ook ja, zeker niet vergeten. Vergeten. Zonder de gemeente, medewerker van de gemeente, zonder sponsoren komen we er echt niet. Nee. Dus, Want de gemeente uh, ziet het nu ook wel in dat het gewoon bij het dorp hoort. Ja, en, en, ja maar die en hebben en ook heel erg hun best gedaan om het toch voor elkaar te krijgen. Ja. We hebben natuurlijk wel een nodige discussies even gehad en probleempjes om, om het voor elkaar te krijgen. Maar dat is eigenlijk in een hele goede manier uiteindelijk opgelost. En dit is het verhaal, dit is het eindresultaat. En daar zijn wij blij mee, hun zijn er blij mee. Dus oom Uit... Leo heeft toch een kopje koffie gedronken met tante Ellen. Ja. Ja. Ja. Heel blij dat Meer dan één al... kopje nou, Er is ook altijd uh, uh, nog uh, muziek hè? Er is een zanger of een zangeres uh, wie? Nou, ik, Zeker het openingsprogramma dat, uh, dat is een beetje dat we een verrassing tegen de borst aan. Dat, is, uh, dat is een verrassing ja. We hebben een heel leuk programmaatje in elkaar gesleuteld Dus dat, uh, dat komt heel goed ja. En, uh, Nou ja, voor de rest, uh, Gaat het lopen zoals het lopen moet? Ja. En, en uh, uh, in de koekensoapie is er uh, wat te drinken: kopje thee, kopje koffie, een glubine, Koerbaan, altijd. een biertje. Een biertje. Gewoon wijntje. Ja. En, en wat is er, is er nog? Wat te eten ook? Wat euh, snoepwerk. snoepwerk. We hebben zoveel snackbars ja, dichtbij Harry, zitten. En, en Harry en Oliebol natuurlijk. En we hebben oliebollenkraam er. bij de hand. Nou, dat ja. is natuurlijk een uh, versnapering voor iedereen in die tijd. Dus, je kan uh, gewoon ja. de bitterballen bij XL bestellen. Ja, ja. precies. Die komen gewoon uh, langs. Of het plein, of de vebo. Ja, ja, je moet ze allemaal even noemen. hoor, ja. Rabbo, ja, kopen. Ja. Ja. Uh, Oliebollen van Harry. ver, Nou, ja. heb ik ze allemaal ja. gehad. Ja, zo. En we okay. nu allemaal Alle iedereen... Is, uh, nou, goed. Uh, nou ja, Leo. Uh, je, je bent er al, hoe lang ben je hier al mee bezig? Nu? Nou, we zijn, we, hier hebben we wel redelijk veel tijd in moeten steken. Jammer genoeg, omdat het ook allemaal. Uh... Maar het is meestal wel, je begint bij drie maanden van tevoren, je wordt het wat intensiever. Ja. En in de loop van het jaar zet je gewoon eventjes de lijntjes uit en dan leg je de dingen vast die, die vast moeten liggen. houdt eigenlijk nooit op, hè? want je bent natuurlijk nee, je bent er wel, maar, steeds maar, maar, een beetje mee bezig. Ja, nou ja, en dan tuurlijk. uiteindelijk komt ja. het op een... Ja, op een nou, nu komt het op een intensieve week uit. En daarna is het ook wel weer wat rustiger natuurlijk. Als het eenmaal draait, draait het, Dan hebben we de vrijwilligers die hun zitten doen. En dan, ja, dan is het alleen af en toe een beetje een probleempje links of een probleempje rechts oplossen. En uh, als die er al zijn. En, en even want een heel andere vraag over die, over die vloer. Want dat is natuurlijk iets wat door een bedrijf wordt uh, ja, gefaciliteerd, Die ja. ondervloer. Uh, zijn dat bepaalde... Uh, ...voorraden die zij hebben? Want, of gaat dat ja, maar dat is een speciaal Hoe bedrijf... ...dat door het dat? hele land heen... ...voor evenementen, ondervloeren van tenten... ...en evenementen ligt. En dit zijn elementen van 2,5 meter breed... Bij 8, 4 en 5. En daarmee combineer je eigenlijk een hele vloer in elkaar. Het haakt in elkaar. En daar liggen balken onder, liggen pallets onder... ...zodat die helemaal waterpas ligt. En, en dan daar komt er, komt er een rand. folie overheen. Precies. Randen. En dan komt er uh, een soort vloerverwarming dat... in, maar dan omgekeerd. Maar dan ja. Maar hoe lang duurt het voordat die vloer dan is bevroren? Nou, zo'n kleine 24 uur, 20 tot 24 uur, dan heb ik een ijslaag. ijslaag. Ja, dan en dan afhankelijk van de buitentemperatuur? Ongeveer 7 centimeter water wat erin gaat. Zo'n 12, 13, 14 kuub water wat, er, uh, wat erop gaat. En dat, is, dat wordt dan bevroren. Ja. Met speciale nou, machines. Dit is best wel pittig. Ja, nou. Nou, met uh, deze technische afsluiting uh, gaan we uitkijken naar... Uh, ik, ik kijk uit naar de ijsbaan en nou, de gezelligheid van de Koek en Sopi. Ja, bedankt dat ik het eventjes heb mogen uitleggen. Hartstikke goed. Je bent In, altijd welkom, dat weet je. Okay, uh, we gaan afsluiten met een muziek van Duke Ellington. Uh, Jingle Bells. Ja, dat is de Robbie Hart Kiss remix, die Kort uh, draaien voor ons heeft uh, ver, verzameld, mag ik wel stellen. Dankjewel, Cor voor uh, je muziek weer. En uh, we zien elkaar straks na het nieuws. Bedankt. Yo, jij ook.